De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag, verliefd en verloren. Peek, neem jij uit de keuken de mes en een vork even mee? Ja, Zeg jij pa nog een bolletje. Ach, ja, dat is waar ook. Wij moeten u goed net houden, hè, pa? Anders gaat u stuiven. Zo, pa. Pa. We hebben je vorige borreltje nog niet opgedronken. Hé, hey, pa, ring nou uw borreltje leeg. Dan kan ik nog eens wat bijschenken. Hij reageert niet. Waarom reageert hij nou niet? Pa! O oh, hier. Hij zat op. Pa! Pa hoort u mijn? Hij doet niks. Hey, hoe kan het nou? Hij heeft zijn ogen nog open. Pa, hoeveel vingers steek ik op? Vijftien. Hé? Vijftien vlinders. In mijn buik. Oh. Ja, ja, natuurlijk, opa. Oh, ja, natuurlijk, vlinders. Ja. Fijn dat u weer leeft, Pa. Fijn dat. Lekker blijven zitten. Lekker blijven zitten, Pa. Niet weglopen, hoor. Ik ben zo terug. Ja. Kijk, er is iets mis met je oude vaar. Hij, uh, hij is niet goed. Hij zit maar. Ja, hij zal moeis zijn. Hij, hij zit maar. En, en, en, maar, en, maar wat dan? Nee, hij, hij heeft zijn broodje niet opgedronken. Oh. Wat? Ja. En dat geloof ik niet. Jawel, eerlijk. Ik wou hem nog eens inschenken toen, toen stond zijn glaas hier nog vallen. Ja, de normale eigen hm. dat kan toch niet? Ja. Dat zal toch niet waar Ja, nou, nou, kijk maar. Hier zo. Nou, hier. Ja. Nou, nou, zie je het zelf. Zo, zo zit hij al een hele tijd. Als, als, als versteend. Pap. Papi. Zeg toch eens wat. Papi. Waarom zeg je nou niks? Ja, nou, net zei hij wat. Weet je wat hij zei? Vijftien vlinders, zei hij. Vijftien wat? Ja, vlinders. Malende. Compleet malende, Trace. Och, de dementale aftakeling is begonnen. Oh. Misschien moeten we Harry erbij halen. Waarom? Nou, die hebt een cursus EHBO gelopen. Wel, oh, nee. Die heeft drie dagen een cursus mond op mond bademing gevolgd. En toen is hij weggestuurd, omdat hij verliefd werd op die plastic pop. En toen dat eenmaal. Uh, oh. <laughs> verliefd. Ja, hou je er even buiten. En toen dat eenmaal. Hij sprak? Ja. Trus, hij sprak? Ja. Trusje. Trusje. Ja, pa. <laughs> <truusje> hij heb het niet tegen jou. Jawel. Jij ja, hebt toch geen trus? Ja, maar ook geen toos. Toos, trees, trus. Wat maakt het nou eigenlijk uit? Maar man hulp nodig. <truus> zeg het maar pa. Zeg het maar tegen trus, hoor. Ja. <truus> oh. Zo verliefd. Kunnen we eten? Mijn vader spreekt. Nou en? Moet ik daar aan mijn mond houden omdat het orakel spreekt? Stil maar eventjes. Hij is niet lekker, hij is niet goed. Hij is die nooit geweest. Vertel het allemaal maar tegen Trusjoe, pa. Zal ik bij u komen zitten? Zal ik even zo bij u komen zitten? Ja. Ja? Zo, dat is gezellig, hè, pa. Hé, pa, waarom drinkt u nou uw borreltje niet op? Hij heeft zijn borreltje niet opgedronken. Dan is hij ziek. Eh, boeienbakker. word Trusje, <laughs> Trusje. Nee, nee, pa, nou, nou niet over mij, klipple um, no pa. Pa, nee, pa, niet zoenen nou, pa. Hij is niet zeker, hij stapelt m'n chokken. Pa! Nee. Oh, nee. oh, dat hebben we nog Jij bent Toos? Get red, daddy! Je bent Toosie! Jawel, pa, ja hoor, ik ben het Trusje. Nee, ouwe, ik bent Toosie, je bent Trusje niet. Nou, zie je nou wel. Het Frederi, Oude heks. Wat denkt u wel niet, die fysiek? Ah, hij is in de waar. Nou. Hé, hey, hé, hey, zeg pa. Pa, nou je er een beetje bij bent, hè. Huh. Zeg, wat was er nou? Eh, uh, struisje. daar gaat die bier. <laughs> Wacht maar, uh. ik weet nog een beter medicijn. Zo. Halt u! Uh. Huh. Kom Met je oude heks. Zo ze maar kraken. Uh. Een upperkut. Ja. Ja. Wat is hier dan? Nou, dat willen we graag van jou weten. Jij was weg, Pa, helemaal in een andere wereld. Ja, en ik heb u even teruggehaald. Nou, wat een heerlijk gezicht voor me staat, meneer De Breker. Ga ja, jij dan eens buiten. buiten? Slavink, Hefter. Uh. En jij, Toos, je hebt geluk. Je hebt geluk dat ik een goede meur heb. Want ze gaan alle hoeken van de kamer je laten zien. Ja, Pa, we willen eindelijk wel eens weten wat er aan de hand is. Ja, ik drink in godsnaam, uw wereldje leeg. Nee, nee, dank je. Ik luister niet. Ik word zo zenuwachtig fijn van het volle glas. Ja, nou, wacht maar, wacht maar. Hier. Mm. Zo, leeg. Opgelost. Nou, en dan vertellen. Ik sterf van de honger. Uh, wat moet ik vertellen? Verzin maar iets, dan kunnen we het tenminste eindelijk gaan eten. Het is Trusje. Ja, wie is Trusje? Ah. Mooi. Lief. Warm. lacht. Oh, die Trusje. Nee, jongen. Je zal het niet geloven, maar. Je vader is verliefd. Wat? Ja, ik kan er niks aan doen. Met dat ik er zag, schoten 1000, 1000 vlinders. door een hele. donder... doe mijn donder. Ah. Ach, gut. Ach, geurt, Het is belachelijk. Nou, ja, dat kan helemaal niet zo in Nee. Sprookjes. Kom op, nou, pa, je bent geen 18 meer. Ah, zo voel ik me anders wel. Wat een vrouw, wat een Ik zou berg, bergen voor de willen verzetten. Ja, zullen we dan niet eerst even eten? Ja, laat hem nou even. Je ziet toch hoe gelukkig die man is. Ik vind het ziek. Zo'n oude knar verliefd op een jong mokkel. Hoe, hoe oud is dat ding? Dat vraag je niet aan een dame, hefter. Maar ja, dat kun jij niet weten, want jij hebt nooit een dame gezien. Voor mij hoeft het niet meer, hoor. Vrouwen, ik heb mijn portie wel gehad. Harry is altijd een klein eter geweest. Zeg, pa. pa, waar heb je er eigenlijk ontmoet? In het buurthuis. Ze is hier pas komen wonen, oh. beneden Aziëndhoek. Ze dus kwam eens kijken hoe het in het buurthuis was. Alleenig natuurlijk. Op zoek naar wat gezelligheid. En doet toch ze jou. Ja, Gezellig. Zeg, en heb u een afspraakje met de gemaakt pa? Oh, okay. Ik wou niks zeggen. Ik oh. wou niks zeggen. Ik was op slag met stomheid geslagen. Ken je dat? Ja. Het eten wordt koud. Ja. Maar toen heb ik mijn krachten bij een gesprokkeld. En ik heb er aangesproken. En oh. Oh, die stem... Ze heeft vroeger gezongen, gedanst, zegt ze. Nou, gaan we naar de film, denk ik. Nee, nou gaan we weten. Ik niet. Nee, nee, ik niet. Nee, ik kan geen hap door mijn stort krijgen. Zo, zo. Ik zit vol van er... Ik moet, ik moet in het park. Ik moet, ik moet frisse lucht. Ik... De, de, pa, wanneer ga je met haar naar de film? Volgende week, ik heb er... Ik, als, als ik er gevraagd heb... Maar dan moet je toch wat eten. Van frisse lucht alleen kan je niet leven. Ach, jongen. Je bent nog zo'n broekje in kaken. Als je zo vervuld bent van liefde, doe het de rest. niet toe. Doei! Doei! Oh. Hm. Heb je het ooit zo zout gegeten? Voorlopig heb ik nog helemaal niks gegeten, broekie. Ik vind het zo schattig. Het is zo net een kleine jongen. Kleine jongen? Ouwe gek? Dit is wel een lekkere, rustige plek om te lezen. Ja, wil je. Ik heb de hele dag nog nauwelijks een klant gehad. Gaan de zaken slecht? Nee hoor, gewoon. Ik moet er nog eenmaal hebben van mijn vaste klantjes. Lees je dan? Huh? De voorschouw. Hm, leuk. Oh, luister maar. Onder... Eidistische beelden hebben wij met Jaans geheugenbeeld te verstaan... ...die merkwaardig helder en gedetailleerd zijn. Zij doen denken aan positieve nabeelden... ...met een eigen psychonoom karakter. Ja. Ja, uh, begrijp jij er wat van? Geen woord, maar het kost maar twee kwartjes... ...en dan kan het niet voor laten leggen. Hey. Nee, ik ga de benen strekken, Let jij even op de stalling. Wat moet ik doen als de klanten komen? Wat je altijd doet, niks. Ze weten zelf al waar een fiets staat. Ja, maar ik bedoel, als er nieuwe klanten komen. En eh, daar vertel je ze wat het kost: 10% voor mij. Waarvoor? Aanbrengersloon. Ja hoor, jongen, 10% voor jou. Als er iemand komt. Pijk! Jongen, wat een geluk dat ik je zie. Ik heb je hulp nodig. Eh, drink je nog steeds niet? Nee, nou, maar, <much> misschien dat ik met moeite nu een borreltje net kan kunnen verdragen Juist, Toon, twee jonkies Nou, pa, wat heb je op je hart? Het, het, het, het gaat om terug. Oh nee. oh nee, verwacht van mij geen raad over de liefde, dat heb ik niet ingestudeerd Nee, omdat jij zo nodig aan die moest blijven plakken, nou, kom. Nee, nee, maar, maar dat gaat het nou niet om ik moet dus met terug naar de film. En daar wil ik er wel zeker van zijn dat het een goeie is. Ik dacht dat jij zo vaak in de film ging. Jij weet er meer van dan ik. Nou ja, maar kijk nou even hier. Heet en hongerig. Dat was een mooie film. Ja, waar speelde dat? In de woestijn? Nee, geboden de biscoop. Nee, ik bedoel, waar ging het over? Nou, over twee meisjes eigenlijk. En die, die, die waren heet en hongerig? Ja, ja, nou begrijp ik het. Ja, maar het was een prachtige ja, film. Maar gewoon een porno. Nee, nee, nee, dit houdt tegen. Niks, niks te pornoen. Nee, nee, het was hartstikke goed gespeeld. Heel echt. Leek heel echt. Dan kan je toch zo'n mens die mee naartoe nemen? Oh nee? <laughs> nee. Zou je denken van niet? Ja, dat wou ik toch even weten. Maar kijk, lustige stoeipoessen bijvoorbeeld. Heb ik ook al gezien. Hagende hartjes. Vond ik eigenlijk niet zo goed. Zeg, ga je alleen maar naar die smeerpaperei? wel nou, het blote gedoe, kijk. Ja, als het uh, fun functioneel is. Ja, ja, ja, hoor. Als iedereen voortdurend uit de kleren gaat... omdat ze daarna zo nodig van hupsakee moeten... is alles functioneel. Maar vrouwen houden daar niet van, pan. Niet van je Jawel, ja, hoor. Daar kan ik jou staaltjes van vertellen. Ja, kijk, jouw moeder dat secret, ja, Nee, Ik bedoel in de film, daar houden ze er niet van. Oh, nee? Oh, maar, uh, maar, wat blijft het er nog over? O oh, ja, ja, Donald Duck's schaterfestival, dat vond ik geinig. Maar dan zit je de hele tijd tegen die ettertjes van kindertjes aan te kijken. Maar waarom neem je dan niet maar in een gewone film? Nee, nee, daar hou ik helemaal niet van. Vrouwen willen huilen, geloof ik, pa. In de film willen vrouwen huilen. Ja? Ja, om daarna onder een bakje koffie door jou getroost te worden. Oh, zit dat zo? Ja. Oh ja? ja. Nou, dat lijkt me dan wel wat. Maar dan welke film moet ik dan? Hoe weet je van tevoren dat je erom kan huilen? Nou, Ga maar naar een Nederlandse film. Zit je altijd goed? Zo. Uit. Nou, dat was volgens mij een heel interessant boek. Goedemiddag. Goeie, u weet de weg. En uh, niet. Oh. Nou, dat is dan vervelend, ik ook niet. Wat grappig. Ja, ja leuk wel. Maar waar zet u meestal uw fiets neer? Nou, nergens. Oh? Ja, dat is ook wel grappig. Ja, ik bedoel, ik kom hier voor het eerst, ik woon hier pas. Oh, dus u wou. Juist. Is er iets? Wat hè? Dat u zo naar me kijkt. Ah, ja, ja nee, nee, dat. Uh... Dat komt door, u heeft zo'n prachtige fiets bij u. Vindt u? Nou, ja hoor, heel zeker. Dus uh, ik wou graag weten of er plaats is. Voor u is er altijd plaats. En wat het kost. Ja, ja, ja, ik, ja ik weet niet wat ik heb, maar ik kan gewoon nergens anders aan denken dan, dan aan uw... Fiets. Ja, ach, zet u maar ergens neder... en bekommer u zich eigen niet om de centen... of, wacht, laat mij maar, ik, ik zet hem wel even voor u in die hoek. Ja, maar ik wil er wel graag voor betalen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar, altijd gelijk dat gedoe met dat geld... Terwijl het in het leven toch om belangrijke dingen gaat. Zoals. Uh, zoals. Zoals mijn fiets. Uh, precies. Dank u. U bent erg aardig. Oh, maar u is ook. Uh, gaat u nu al weg? Ja. Oh, nee, nee. Ja. Uh, zout u misschien. Ja. Zout u wellicht. Ja? Uh, ja? Uh, wat is er? Uh, nou, met mij. Een kopje thee willen gaan drinken. Een kopje thee? Ja, ik... Ach, waarom niet? Het is maar voor even. Nou, vooruit dan maar, omdat u zo aandringt. Dank u, dank u. Zullen we dan maar? En uw stalling? Die is niet van mij, gelukkig niet. Oh. Nee, ik doe, uh, ik doe heel andere dingen. Ja, en ja. die uh, stalling, die zacht heus wel voor zijn eigen. Tries. <laughs> oh. zet die kopjes neer. Dat kan niet, Harry. die kopjes moet koffie. Ik werk hier namelijk. Ja, ja, ja, ja, maar luister nou. Straks komt ze binnen. En, oh, zoiets heb je nog nooit gezien. Oh, oh, Trace. Wat heb jij Harry, Trace. Of wacht eens even. Jij gaat me toch niet vertellen? Ja, Trace, ja. Ik heb de ware ontmoet. En het is een dame. Ja, ik had van jou ook niet verwacht dat je verliefd zou worden op een heer. Nee, nee, maar ik bedoel... Echte dame. Nou ja, fokker verliefd, Harry verliefd. Het, het lijkt wel een epidemie. Oh, oh, oh, oh, maar zij is anders. Heel anders dan de types waar fokker voor valt. Zij is... Zij is geweldig. Hoe lang ken je er al? Oh, oh, oh vijf minuten. Oh, ja, nee, maar dat scheelt. Oh, nou, doe een beetje aardig voor de Trace. Een beetje aardig. Doe jij maar aardig voor de Ik schenk hier alleen nog maar de kopjes vol. Oh, daar is ze. Daar is ze. Zie je, daar, daar is ze. Zo, daar zijn we weer. Ja, daar is ze. Ik moest nog even langs de slagert. Straks is hij dicht. Ja, gelijk hebt u. Uh, thee. Wilt u thee? Graag. Trace, uh, twee thee. Dit is Trees, mijn zuster. oh aangenaam. Dag. Leuke zaak heeft u. Ja, nou, erg leuk. Nou, nou het is mijn zaak niet, hoor. Oh. Nee, natuurlijk niet, maar ergens staat ze er wel feitelijk de hele dag. En ook nog een huishouder, erbij. Ja hoor, mijn man, mijn broer, mijn schoonvader. Lief, helemaal. Dat lijkt me werk genoeg voor drie vrouwen. Ja, ja <tie> Tree is sterk, ja. Heel sterk. Dat zit in onze familie. I ik net zo goed hoor. Ja, ik heb een sterk geslacht. Nou, dan bent u dan wel mee gezegend. Nee, nee, oké, dank u. Ach, zou ik misschien even mijn neus kunnen poederen? Ja, oh ja hoor, daar hebben we hier helemaal geen bezwaar tegen. Er zat hier laatst nog iemand zijn schoenen te poetsen. Daar mevrouw, daar de dames toiletten zijn, het trapje op, rechts. Dank u, ik ben zo terug. <tie> zeg haar, jij stelt je aan als een <tie> kleine jongen, je bent helemaal in de bar. Vind je er niet leuk? Ja, ik vind een enig mens, maar laten we het nou niet overdrijven. Hoe heet ze eigenlijk? Hoe? Uh, uh, uh, van der Naam bedoel je? Nee, van der maat Schoenen. Schoenen? Je weet toch wel hoe ze heet? N nee. Nou, nee, nee, nee, nee, ik geloof het niet. En weet ze ook niet hoe jij je heet? Nee, of, of het zou zuiver toeval moeten wezen. Ik heb het er nog nooit eerder gezien. Het bent jij toch af en toe een vreemde komkommer, jongen? Men stelt zich voor. Dat is beleefd dat je gewoon zegt hoe je heet. Uh, Denk je dat ik haar kan vragen om ook nog een borreltje met me te gaan drinken? Ja, natuurlijk, waarom niet? Nou, je hebt je een ja, kun je krijgen. Als je eerst maar voorstelt, ik laat u wel wachten. Hè? Oh, dat geeft niets hoor. Ons leven is nog zo lang, Harry. Uh, pardon? Uh, zo heet ik Harry. Oh, ik dacht even dat u mij bedoelde. Ik heet Trusje. De. Trusje. Trusje. Wat een heerlijke naam. Ja. En je hoort hem zo vaak, tegenwoordig. Peek. Mm -hmm. Peek. Kom nou even uit je krantje, hoor, want er gaat een ramp gebeuren. Wel, nou, nee. Wat? Wat weet jij er nou van? Rampen lijken altijd te gebeuren, maar meestal loopt het met een sisser af. Even de kranten bijvoorbeeld. Dan. Ja, uh, uh, bewaar je filosofietjes nou maar voor in het café. Harry is namelijk verliefd geworden op een vrouw. Mm, hij ook al? Ja, en het probleem is dat hij er heb uitgenodigd... om hier straks een borreltje te komen drinken. Nou, en ik zie het probleem niet. Die vrouw, die heet Trusje. Mm. Oh, dus dat is het probleem? Ja. Ja, dan wordt het een ramp. Kon je hem niet tegenhouden? Hoe dan? Hij is helemaal ondersteboven van haar. En hij wilde haar in zijn huis ontvangen, zei hij. Ja, ik kon hem tegenover het mens toch geen verschutting geven. Maar als jouw vader nou straks... Thijs, weet je wat wij moeten doen? Wegwezen. nu... Nee, nee, nee, wacht nou even. Denk je dat je vader komt? Ik denk het wel, joh. Nee. Nee, misschien is het trusje wel. Uh, dat we het er nog kunnen wegsturen. Nou, ver, vergeet het maar, Therese. Ik voel het aan mijn water. Dit gaat helemaal verkeerd. Ze zijn het allebei. Harry is een vriendin? Nee, Harry en Fokker. Uh, gaat u voor? Nee, nee, jij eerst. Is... Nee, nee, nee, nee. Gaat u voor? Oké, okay, oké. Okay, goed, goed. Vooruit de Oké. Okay. Hé, hey, Petjongen. Ik doe het. Ik neem de mee naar een huilfilm. Dat lijkt me een heel goed idee. Eh, uh, fijn. Pa? Ach, uh, Theresa, ik heb een flesje wijn en een zakje chips meegenomen. Uh, zou jij dat even in de keuken willen zetten? Dan trek ik wat anders aan. Nou, dat zal wat uit worden, ja. Mm. <tie> zeg, krijgen we een VIP? Ja, ja, dat heeft u juist uitgedrukt. <tie> <tie> ik stel jullie straks aan mijn verloofde voor. Ach, komt ze hier? <tie> ja, nee. <tie> Ik ben zo verliefd. Oh. Ja. Hij ook al, ja. jij ook al? Ja, uh, Ik ja. ook nog steeds. Hé, uh. ja. hey, paracoek, lekker gevoel hè? Ja. Ja. Hoe heet ze? Nou, dat uh, lijkt me niet zo belangrijk, pa. Net dat lijkt Waarom niet? Nou, dat... zeg, uh, pa, moeten we eigenlijk niet uh, uh, verderop? Poezen we nou, net naar de feestjes. <laughs> zeg, ding eens. Hé, jij, maar lekker. Lekker. Appetitelijk. Lekker ja, appetitelijk, ha. Ze, ze is. is. is, is geweldig. Ja? Het, het einde. Ja. Oh trusje. Ja, trusje ook. Ja, trusje is ook een einde. Maar het is meer mijn verlofte. Ik hou van truske. Hoe ja. nee, Ik ik denk dat ze ook uh, trusje heet. was het uh, Guusje? Nee nee nee nee. nee. Ja. Ik weet het zeker. Truusje. Wacht, wacht, nou, wacht, nou eens even. Wacht, ik even communicatie. O, o, o, o, hoe ziet ze eruit? Prachtig. Ja. Een beetje een uh, oude dame met een stemmetje als een lap fluweel. Ze en krullen in het haar. En zo'n klein neusje hier van voren. Oh, oh, zo'n schattig neusje. Oh. Ja, maar... dat is mijn trusje. Uh. Hoor je dat bij, om, Daar blijft, dat blijft je een beetje vette oh. vingers al af. Hoe oh. oh, komt u erbij? Het is mijn trusje. Nee, ik heb thee met haar gedronken. Nee, zij heeft wat, wat, wat. wat? En, en straks komt ze hier een borrelje drinken. Met truusje! King soepdikking, twee Ik ben verliefd, dokter. Hoor je dat? Ze is uh, voor mij Rustig, man. Ja, zij is verliefd op zo'n oude, narige man. Dat wat naar nou, de politiek ja. gaan met haar naar de film. Oh, nee, ik ga met haar trouwen. Zout voor mij. Niks te vat, zout voor mij, vijs. Vijla lamme pinkwin. Ja, je wordt één ding goed onthouden. Lummel, lummel. Le, le, le. Als je, oh. de, als je aan de ja. durft te komen... Nou ja, ik heb eigenlijk kracht niet meer. Ik vreet je op. Ik, ik moet er even niet aan denken. Maar ik vreet je op. <laughs> ik lust je rouw, ouwe. Nou, stil nou. Mijn liefde heeft mijn nieuwe... Kijk, <laughs> ja. kijk een beetje benauwd. Hey, ik ben benauwd, ik vrouw je uit. En ik stop je in een envelop. Ja, Ja, dat moet je dan maar mooi doen. ja dat nee, die vast staan. Ja, die vaas. Die vaas. Ga met die zin deze? Ik probeer die zin deze te maken. Nee, nee, nee, Niet niet in die Voor mij ik van je? nee, is voor mij! Voor mij? Voor mij! nee, nee, nee, voor mij. nee, ja, Wacht, wacht, nee, nee, nee, nee, Open. Eh, ja, daar is ze. Stil. Ze is gekomen. Dat betekent dat ze van me houdt. Wacht maar, tot ze naar ziet. Nou. Ze vliegt me zo op mijn hals. Ja, kom nu maar boven. Oh, oh. ze komt, ze komt. Ze komt, ze komt er is niet is te zien. Hier. Ja, maar niet lang, jongen. Reken daar maar niet op. Ik stuur er eerst even weg en daarna reken ik met jou nou, af. gedraag je nou toch? Gedragen jullie je nou toch? <laughs> zo, nou, kom nu maar verder. Goedenavond. Oh, Goedenavond. Ah, oh, trusje. Trusje, ik. Nee Nee nee Nou, eerst ik. Ik wou jullie namelijk eerst even voorstellen aan mijn man. Dit is Hovert. Ah. dacht dat jullie er wel, <laughs> wel geen bezwaar tegen zouden hebben als hij gezellig meekwam. Goedenavond. Goedenavond. benauwd? Goedenavond. Is er iets? hij wel. Het is alleen... Ach, jongens, was gewoon wat met de fles overtrekken. Het reentje leven. Pa, pa, waar ga je nou heen, pa? Oh, maar nou, ik zit er vol. Ik hou je hè. Denk ik heb... Ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar ja, dan zijn we toch gezellig met z'n vieren? <laughs> U hebt geluisterd naar De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Piet Reumer was Peek de Breker. Tony Huurdeman, Trees zijn vrouw. Sakko van der Maade speelde Harry, Trees van der Donk, trusje en Johnny Kaakamp senior, fokker. Technische realisatie, Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had Hero Muller.